7 uur. Dit is Radio 1 met Bert van Sloten. Protesten gisteravond in Moskou vanwege de verbanning van de Russische oppositieleider Alexei Navalny. Hoort u meer over? Na het NOS Radio 1-journaal. Nationaal, sorry. Met Jan van der Putten. De Amerikaanse stad Detroit heeft het faillissement aangevraagd. De stad heeft een schuldenlast van zo'n 18,5 miljard dollar. Het is het grootste gemeentelijke faillissement in de Amerikaanse geschiedenis. Sinds maart probeert een speciale interim manager de schuldenlast van Detroit terug te brengen, maar dat is niet gelukt. Volgens de gouverneur van Michigan is de stad nu echt helemaal blut. Detroit's been on a downward path for over 60 years. It's got 18 billion dollars in liabilities. It's basically broke. Door het geldtekort kan bijvoorbeeld de politie niet goed zijn werk doen, zegt de gouverneur. Detroit is van oudsher het centrum van de Amerikaanse auto-industrie en kampt al jaren met financiële problemen. Er komt een krediet van 181 miljoen euro voor een cultuurpaleis in Den Haag. De gemeenteraad heeft daarmee ingestemd. Er komt een nieuw spuiforum of bestaande panden worden gerenoveerd. De gemeenteraad had al toestemming gegeven voor de bouw van het Spuiforum... en dat besluit leidde tot veel ophef in Den Haag... omdat 181 miljoen in deze tijd volgens tegenstanders wel erg veel geld is. De asbestbesmetting in de Utrechtse wijk kanale heeft bijna 9 miljoen euro gekost, dat zegt woningcorporatie Mitros. De kosten bestaan onder meer uit het schoonmaken van woningen... hotelovernachtingen voor mensen die hun huis uit moesten... en beveiliging van de buurt. Dit weekend is het een jaar geleden dat ruim 300 mensen kanalen moesten verlaten vanwege de aanwezigheid van asbest. Dat kwam vrij tijdens renovatiewerkzaamheden. Woningcorporatie Mitros heeft tot nu toe ongeveer een ton uitgekeerd aan schadevergoedingen.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 Maar de plek waar de brand is ontstaan is niet in de buurt van de accu's, zeggen de onderzoekers. Wel zit het noodbaken van fabrikant Honeywell bij de plek waar de brand is uitgebroken. En dat baken heeft volgens de onderzoekers genoeg kracht om een vliegtuig in brand te zetten. De Britten adviseren luchtvaartmaatschappijen om het baken uit voorzorg uit te schakelen. In Suriname zijn rellen uitgebroken nadat veiligheidstroepen en de politie illegale goudzoekers verdreven hadden uit de Rozebel Goudmijn. Roosbel is de belangrijkste goudmijn van Suriname... en wordt geëxploiteerd door de Canadese multinational Lamgold. Rondom de mijn hangt al een gespannen sfeer, zegt correspondent Harman Boerboom. Die illegale die komen uit het dorpje Nieuw-Koffiekamp. En dat dorpje dat ligt midden in de goudconcessie van IM Gold, van die Canadese multinational die daar goud aan het winnen is... De mensen uit het dorp beschouwen het gebied eigenlijk als dat van hun... en vinden daarom dat zij ook daar goud moeten kunnen zoeken. Woensdagavond werd een groep van 40 goudzoekers uit het gebied verdreven... en daarna sloeg de vlam in de pan. Volgens I'm Gold waren de illegale goudzoekers met zwaar materieel in de mijn... zoals graafmachines en pompen...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 Dat is weer nog zonnig, misschien alleen langs de noordkust wat wolken van zee. Het wordt 20 graden op de stranden en 24 tot 28 landinwaarts. Morgen eerst wisselen bewolkt in de middag meer zon. 20 tot 25 graden. Na morgen zonnig en een stuk warmer. Landinwaarts vanaf maandag 30 graden. Jolande van der Velden met de verkeersinformatie. Verkeer richting Oberhausen kan dat het beste niet doen via de A12. Want net over de grens is de A2, uh, Duitse A3 dicht bij Oberhausen na een aanrijding. Gaat waarschijnlijk, zegt de Duitse politie, tot acht uur duren. Slimmer is om te rijden via Nijmegen Vendo over de A73 en de A77. Dan kunt u daar de Duitse A57 op. Verder tussen Heerlen en Sittard geen treinverkeer. De vertraging is daar meer dan een uur. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Jan had het er ook al over. Het gaat niet goed met Detroit. De stad van de Verenigde Staten kon de schuld niet langer dragen en is failliet. Detroit, de stad waar ooit General Motors begon, is dus bankroet. Het is de grootste Amerikaanse stad ooit die een faillissement aanvroeg. De gemeente is gisteren bezweken onder een schuldenlast van ruim 18 miljard dollar. Financieel toezichthouder van de stad schetst de ernst van de situatie. 18 miljard dollars. Detroit is simply was not on a sustainable footing, continuing to borrow, continuing not to pay its bills on time, continuing a deepening insolvency. Met het blijven lenen van geld en het niet meer na kunnen komen van zijn financiële verplichtingen... was de situatie van Detroit niet langer houdbaar, zegt de financieel toezichthouder. Correspondent Wessel de Jong. Wessel, um, hoe is dat eigenlijk in zijn we werk gegaan, uh, dat faillissement? Uh, gistermiddag begonnen de eerste berichten aan naar buiten te komen. Nou, uiteindelijk werd het dan officieel bevestigd... door de gouverneur van de staat Michigan, waar Detroit in ligt. Nou, die had natuurlijk in maart Detroit al onder curatele geplaatst... van een uh, zogeheten emergency manager. En die had al opdracht gekregen om een regeling uit te werken... met alle schuldeisers. Nou, zijn laatste bot aan hen was, hè, dus aan pensioenfondsen... aan allerlei ambtenarenbonden... dat ze 10 cent zouden terugkrijgen voor iedere dollar... Die Detroitse schuldig was. Nou, dat vonden ze niet goed genoeg. Dat bot werd afgewezen. Dus gisteren zijn die onderhandelingen op niks uitgelopen. En nu dus een faillissement. Maar wat houdt dat dan in, een faillissement? Uh, dat de stad zijn geld niet meer, zijn schulden niet meer kan aflossen. En dat de rechter dus gaat bepalen wie er wat Krijgt. Nou, dat is verder nog nooit gebeurd in de geschiedenis met een stad van deze omvang. Dus het wordt eigenlijk een heel onzeker proces. kan maanden duren, kan zelfs jaren duren. Nou, omdat het zo'n onzeker proces is, heeft president Obama ook gezegd... dat hij dit allemaal nu heel scherp en nauwgelet in de gaten gaat houden. Maar wat gebeurt er dan in de tussentijd? Want ik neem aan dat de gemeente toch gewoon links en rechts rekeningen moet betalen. Ja, het leven gaat in principe wel gewoon door. Maar de vooruitzichten zijn ook weer niet heel erg uh, vrolijk natuurlijk. Uh, er dreigen toch verdere kortingen op bijvoorbeeld pensioenen en op gezondheidszorg. Uh, maar er gaan natuurlijk ook allerlei maatregelen nu genomen worden. Extra maatregelen, zo is er sprake van de, de verkoop van stadsparken aan projectontwikkelaars om geld binnen te halen. Nou, de kunstcollectie van de stad die gaat uh, wellicht onder de hamer. Gaat zeker eigenlijk onder de hamer. Maar ja, in principe blijft de stad dus gewoon doorgaan. Door functioneren. Dat zeggen de autoriteiten. Mensen zijn natuurlijk niet gerust op. Vandaar dat er ook een hotline is ingesteld voor, voor burgers die allerlei prangende vragen hebben. Ja, ik noemde in het begin al General Motors. Detroit, dat is natuurlijk de stad van de auto's. En daar is eigenlijk alle ellende mee begonnen. Ja, die stad was natuurlijk eigenlijk al failliet. Hè? Eigenlijk dan niet, uh, niet, niet formeel natuurlijk. Maar die stad is inderdaad gegroeid en gemaakt door de auto-industrie. En die auto-industrie heeft die stad meegesleept in zijn val eigenlijk. Hè? In 1950 telde Detroit bijna 2 miljoen inwoners. Nou, dat zijn er nu nog 700.000. Ja, je begrijpt als er natuurlijk een miljoen mensen vertrekt uit een stad... dan verdwijnt ook echt de hele structuur van zo'n stad. Hè? Dus behalve dat je heel veel leegstand hebt nu... ...dat die stad een hele naargeestige sfeer geeft... ...is natuurlijk ook de belastingbasis van zo'n stad is verdwenen. Dat is eigenlijk een van de allergrootste problemen. Hulpdiensten zijn bijzonder gebrekkig en wat bijvoorbeeld bijzonder treurig is en lastig is, bijvoorbeeld het bellen van een noodnummer 911 Dat heeft uh, eigenlijk weinig zin meer. Op sommige plekken verschijnt gewoon helemaal geen ambulance meer als je die belt. Dat is uh, de situatie, de treurige situatie. Ja, lijkt me wel ontzettend gek, zo'n uh, zo stad. Komt het dan inderdaad voor dat mensen in hun eentje in een flatblok wonen? Ja, dat, dat, dat zie je inderdaad. Mensen die op verlaten plekken wonen, die daar dus dan ja willen dan toch niet opgeven omdat ze daar zijn, zijn, zijn opgegroeid. Uh, houden daar dan stand op dat soort plekken. Dus die stad, wat de toekomst van deze stad is, die stad moet gewoon ja, helemaal opnieuw bedacht worden. Eigenlijk moet, moet, moet indikken, moet zich terugtrekken uh, op een veel kleiner territorium. En het, het gekke wat je nu ook ziet, in die kern van die stad, daar zijn de huizenprijzen bijvoorbeeld nu... Uh, zijn daar weer aan het stijgen, sterker nog. Het zijn een van de oh. sterkste stijgers van, van heel Amerika. Dus dat soort rare tegenstrijdige situaties... die tref je nu aan in Detroit. Wessel de Jong was dat vanuit Washington over Detroit. Autoriteiten hadden geen toestemming gegeven... maar toch demonstreerden gisteravond duizenden mensen in Moskou... tegen de straf van vijf jaar strafkolonie... voor de populaire Russische oppositieleider Alexei Navalny. Het hart van de stad stond vol met demonstranten en met politie. De is staan halverwege de straat, die verder wordt afgesloten door de OMON, de speciale politie-eenheden, zeg maar, de mobiele eenheid van de Russische politie. Schande, schande, wordt er hier geroepen. En niet alleen schande, schande, maar ook vrijheid, vrijheid. Een busje busjes aan met extra politieversterkingen. En daar zijn de demonstranten hier natuurlijk niet zo heel erg gelukkig mee. En dan worstel je je door die menigte heen en loopt tegen een meisje, een jonge vrouw aan. Blond haar, met blauwe strepen er doorheen. Deze bijeenkomst is niet toegestaan. Uh, waarom ben je hier dan toch? Uh, dat was de... Ze heeft er heel lang over nagedacht of ze inderdaad wel zal komen. Maar zegt ze, als mijn aanwezigheid hier ook maar iets kan uitmaken... ...ook maar iets kan verbeteren, dan heeft het zeker zin dat ik hier ben. Wat zegt deze gevangenisstraf tegen Navalny over de staat waar Rusland in is? Dit alles zegt veel meer over de politiek dan over eerlijkheid, vertelt ze. En wat het vooral zegt, is dat Rusland meer en meer de kant op gaat... van een tsaristisch land. Een land zoals het eeuwen geleden was, waarin vrijheid onmogelijk was. Het is onze stad. En dat wordt dus geroepen in hartje Moskou. Met uitzicht op het Kremlin, met bijna uitzicht op het Rode Plein. En de Duma, het parlement van Rusland, hier op de hoek van de straat... Steun voor Navalny dus, hier vanavond in Moskou en ook in andere plaatsen. Maar die steun kan niet verhullen dat de oppositie tegen president Poetin een serieus probleem heeft. Een gebrek aan charismatische leiders, want die zitten bijna allemaal achter slot en grendel of in het buitenland. Een reportage was dat van David-Jan Godfoy en hij is nu ook aan de lijn. David-Jan, um, dit was gisteravond. Is het vannacht rustig gebleven? Nou, niet helemaal. Dit was gisteravond om een uur of tien, zal ik maar zeggen. Die, uh, die demonstratie is doorgegaan, zei ik, met veel minder mensen... een man of vier, vijfhonderd, schat ik... Uh, die verder de stad ingetrokken zijn uh, naar, een, naar een park waar ook weer politie was. En daar zijn de meesten uh, gearresteerd, meer dan honderd arrestaties... Uh, maar daar zijn de meesten ook weer van na, na korte tijd uh, vrijgelaten. Dus uh, het is niet echt heel erg stil gebleven, maar grote problemen zijn er ook niet geweest. Ja, ik weet niet of de demonstranten het weten... maar de oordeling van Navalny die heeft in ieder geval internationaal tot scherpe kritiek geleid ook van een woordvoerder van het witte huis The United States is deeply disappointed and concerned by the conviction of opposi opposition leader and anti-corruption campaigner Alexei Navalny sentenced to lengthy prison terms on politically motivated charges of embezzlement. Navalny's harsh prison sentence is the latest example of a disturbing trend het Witte Huis spreekt dus van een politiek gemotiveerd proces dat deel uitmaakt van een trend gericht op het onderdrukken van burgers die kritiek hebben op de Russische overheid. En de VS en andere landen roepen ook op uh, tot een eerlijk hoge beroep voor Navalny. Um, David Jan, kan deze kritiek, doet hij nog iets in, in, in Rusland of laat Poetin en de rest van de machthebbers het langs de schouders afglijden? Nou, zolang het bij woorden blijft... Eh, kan het, kan het Poetin waarschijnlijk niet zo heel erg uh, veel schelen. De Amerikanen waren niet de enige gisteren... die, die gereageerd hebben op dit fondus. Ook uh, onze eigen minister van Buitenlandse Zaken Timmermans... heeft zich kritisch uitgelaten. En de Europese Commissie bijvoorbeeld. Maar nogmaals, zolang het bij woorden blijft... en dat hebben we in het verleden ook wel gezien... met een zaak bijvoorbeeld uh, tegen de punkband, uh, punkband Pussy Riot... die in een, een, een, een, een, een protest hebben laten zien in een, in een kathedraal in Moskou... Hè, daar is ook heel scherp op gereageerd, maar daar zijn weinig consequenties aan verbonden. Uh, het ziet er nu naar uit, overigens, uh, dat uh, de Amerikanen hier wel consequenties aan, aan verbinden. Er is sprake van dat president Obama, die in september naar Rusland zou komen, zijn, uh, uh, zijn bezoek zou kunnen afzeggen... Ja, En dat doet natuurlijk wel pijn in het Kremlin... want internationale isolatie, daar zitten ze echt niet op te wachten. Is het trouwens definitief dat Navalny naar een strafkamp gaat? Want ik had het wel over hoger beroep. Maar is dat mogelijk en gaat hij dat dan doen? Uh, de kans is heel groot dat hij in, inderdaad in hoger beroep gaat. Uh, zijn advocaten hebben dat gisteren ook al aangekondigd. En uh, toen volgde er, uh, volgde er een stap van het Openbaar Ministerie... die aantoont hoe bizar eigenlijk dat Russische rechtssysteem werkt. Want uh, die hebben toen gezegd... als Navalny in hoger beroep gaat... dan vinden wij dat hij, uh, dat, dat, dat, hij dat beroep in vrijheid moet mogen afwachten. Dus dat Openbaar Ministerie heeft weer uh, beroep aangetekend... tegen de beslissing van de rechter om hem direct te om hem direct vast te zetten, Navalny. Uh, dus vandaag dient er waarschijnlijk een zaak van het Openbaar Ministerie... Uh, dat eist dat Navalny uh, tot aan zijn hoge beroep in vrijheid blijft. Nou, zo, werkt dat, zo gek werkt dat Russische rechtssysteem dus soms. Ja. En als hij in vrijheid is, dan, mag je, uh, dan is hij strikt van dus nog niet veroordeeld. En dan mag hij natuurlijk weer wel meedoen aan uh, verkiezingen. Ja, dat klopt. Er zijn in september burgemeestersverkiezingen voor Moskou. Navalny was daar formeel kandidaat voor. Maar heeft gisteren gezegd dat als ik, als ik word veroordeeld, dan trek ik me terug. Nou, de, dat beroep komt eraan. De procedure komt eraan. En hij kan dus waarschijnlijk in vrijheid blijven. Nou, als dat zo is, dan zal hij waarschijnlijk meedoen aan die, aan die burgemeestersverkiezingen. Het is een raar systeem, ja, maar je hebt het wel helder uitgelegd. Dankjewel, David-Jan. We gaan er trouwens na half acht nog verder over praten... met een Russische maakster. Masha Novikova. België maakt zich op voor de abdicatie van de Oude naar de Nieuwe Koning. Komende zondag gaat dat gebeuren. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Het aantal Nederlandse gastgezinnen dat zich opgeeft... om een buitenlands kind een fijne vakantie te bezorgen, loopt flink terug. Tien jaar geleden konden 3000 kinderen uit Europese achterstandswijken... in Nederlandse gezinnen geplaatst worden. Dit jaar zijn het er de helft, 1500 kinderen. Els en Ronald Boelen uit Numansdorp hebben 3000 kinderen te logeren. Gisteren waren ze te vinden op een strandje aan het Hollands Diep. Janina, Naticia, komt je nog met ons wassen? Uh... Of wil je even wat essen? Heb je zin in een boterhammetje? Ja. Oké, okay. trouwens, zo lekker met, met alle kinderen. Met kaas. Oké. Okay. Hey, ik hoor hier een Duitse jongen die behoorlijk goed Nederlands spreekt. Hoe kan dat? Uh, ik ben de zesde keer in Nederland. Elke keer bij uh, Els en bij Ronald. Ja, uh, die zijn een goede gastfamilie. Er zijn ook nog twee andere Duitse kinderen. Letitia, ja, Janina. Ja, ze komen ook meteen een druk gezin binnen, want ze zijn niet alleen nog. Twee kinderen, maar ook nog twee honden. Els en Ronald, jullie houden van een huis vol? Ja hoor, dat is gezellig. Zeker in de vakantie, dan zijn we thuis en dan uh, is iedereen welkom. De deur staat open, dus uh, ja, een kind meer of minder maakt dan niet uit. Dus waar vijf kinderen kunnen zijn, kunnen er ook zes zijn. Dus. Nicolas komt al voor de zesde keer langs. Ja. Zijn jullie zes jaar geleden begonnen als gastgezinnen? Even kijken, we zijn begonnen toen, uh, toen Daphne vier was. Dus, dus, en Daphne ja. is nu? Vijftien. Hoe vinden jullie het, die gasten over de vloer? Ja, gezellig. Het kan soms wel een beetje druk zijn. Vooral nu omdat er nu drie bij zijn in plaats van twee. En ook nog mijn vriendin. Dus ja, dus het is hetzelfde. José de Jong van de stichting Europa Kinderhulp. Tien jaar geleden waren er nog 3000 kinderen die naar Nederland kwamen. Dit jaar nog maar 1500. Hoe kan dat? Wij krijgen daar ook niet helemaal de vinger achter. We zien natuurlijk wel dat steeds meer ouders dubbel gaan werken. Zowel de vader als de moeder. Daardoor hebben ze in de drie weken vakantie die ze hebben. niet altijd tijd, niet zin in een kind erbij. Ik denk dat dat het grootste probleem wel is. Het is gewoon moeilijker om gastgezinnen te vinden. Ja, absoluut is dat moeilijker. Daarbij een stukje individualisering lopen we natuurlijk ook tegenaan. Steeds meer mensen zijn steeds meer op zichzelf gericht. Niet op de buitenwereld. En ik denk altijd het nieuwe werken, het nieuwe rijden. Als daar nou ook nog een nieuwe maatschappelijke betrokkenheid gaat komen dan krijgen we misschien weer meer gezinnen en dus meer kinderen een vakantie geven. Want je vraagt wel wat van die mensen die een kind in huis nemen. Het zijn ook niet per se de makkelijkste kinderen. Nee, het zijn in feite allemaal kinderen met een rugzakje. Dat kan zijn dat ze bij een voedselbank zitten of wat dan ook. Maar er zitten natuurlijk ook kinderen bij die uit eenouder gezinnen komen... die meegemaakt hebben hoe vader verdwijnt, weer een nieuwe vader binnenkomt, euh, ook weer verdwijnt. En dat noemen wij eigenlijk de sociale armen. <lacht> Water, zon, strandje. Veel meer heb je niet nodig, hè? Nee, echt niet. Nee. Hier vragen ze ook heel vaak om. Soms hebben we wel eens andere ideeën, maar dan vragen ze toch wel weer... lekker naar het strand of net bos. Ja, het is gewoon super. Is dit voor u de ideale vakantie? Gastvrij, kinderen uit andere landen over de vloer... Uh, gezellig laten spelen met de eigen kinderen? Ja, ik vind het ontzettend leuk. Als je diep in mijn hart kijkt, wil ik ook nog wel eens een mooie reis maken. Hebben we in het verleden ook nog wel eens gemaakt, uh, zonder meer. Maar als dat er niet in zit, uh, door omstandigheden, ja, dan is dit uh, het beste alternatief. Gezinnen, als het van u, hè, wat zo'n gastvrije deuren ja. openzet, uh, die worden schaarser. Heeft u daar een verklaring voor? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat het me dit jaar heel erg opviel toen we bij de bus stonden. Dat, uh, er kwam maar één bus aan. En vroeger kwamen er twee bussen aan en er stonden zo weinig... Uh, gastgezinnen, dat ik daar echt wel van schrok. Uh, ja, wat ik eigenlijk het meest hoor is dat mensen toch wel een opgave vinden... om uh, drie weken lang uh, met, uh, met gastkinderen in huis te zitten. Zeker als ze daarvoor toch een beetje hun vakantie uh, moeten opgeven. Dat, dat, zo denken mensen dan. Maar ach, je neemt zo'n kind eigenlijk in je gezin op. En ze draaien gewoon als extra kind mee. En uh, als ze vaker komen, mag je ze ook meenemen op vakantie. Dus ja... Dat, ja, het is eigenlijk geen probleem, het gaat gewoon vanzelf. En tuurlijk neem je een kind met een rugzakje in huis, want anders zou dit natuurlijk niet, niet mogelijk zijn. En natuurlijk gebeurt er wel eens wat, maar ja, ze zijn zo dankbaar en je krijgt er zoveel voor terug. En ja, het is gewoon heel gezellig, dus ja, ik zou iedereen het kunnen aanraden. Els en Ronald Boelen uit Numansdorp waren dat. Rigby! Gaat nu lekker spelen. Rigby geïnspireerd natuurlijk op Elano Rigby van The Beatles. Nederlandse jongens, Nederlandse groep. Lighter, het is de opvolger van Earth Meets Water. is net uitgebracht. Light Carlos in my world. Rigby lighter was dat. 500.000 mensen verwachten ze komende zondag in Brussel. Dat allemaal voor de etenaflegging van de nieuwe koning Filip. Gebeurt op de nationale feestdag met een ceremonie in het parlement... en met een groot militair défilé. Correspondent Joris van Poppel vroeg aan de Belgische minister... van Defensie, de Krem, wat we kunnen verwachten. Wel, het defilé wordt, uh, gevoerd, uh, door, uh, wordt, wordt geleid door een, door een generaal. Ongeveer 1500 militairen nemen deel. Dat zijn de verschillende eenheden. Uh, de luchtmacht, de, de, de landmacht, wij noemen dat de, de componenten. Dat is iets um, dat eigenlijk jaarlijks terugkeert op de Nationale Feestdag. Maar deze keer met twee koningen. Met koning Albert, die dan net geen staatshoofd meer zal zijn. En dan prins Philip die de nieuwe koning zal zijn. Na de eet afgelegd te hebben in het parlement. En dit heeft wel te maken met een bijzondere band. Die wordt aangetoond tussen de Belgische Defensie en het en het Koningshuis de koning is opperbevelhebber van de strijdkrachten... De nieuwe koning, Filip heeft zelf ook in het leger gezeten. Hier, wat was precies zijn rol en wat is zijn band met het Belgisch leger? Wel Dat toont ook de grote, de grote verbondenheid tussen het, het koningshuis en de defensie. Koning Albert zal wellicht in het admiraalsuniform van de marine... die enorm nauw samenwerkt met Nederland... want eigenlijk hebben die Belgisch-Nederlandse admiraliteit. Koning Albert zal wellicht in dat uniform de, de, ook aanwezig zijn... bij het schouwen van de troepen. Uh, prins Filip dan nog prins, zal in het generaalsuniform van de luchtcomponent... want hij is een f 16 piloot. Dood, zal daar zijn eet afleggen en zal nadien in het generaalsuniform van de landcomponent, van de landmacht, dan nadien het, uh, de troepen schouwen. Hoeveel mensen verwacht u? Wel, op een normale uh, 21 juli, dat is een 21 juli waarop het regent en waar je geen nieuwe koning hebt, hebben we ongeveer 300.000 mensen in Brussel. Nu zal het wellicht mooi weer zijn. Hebben we twee koningen die uh, aanwezig zullen zijn? Uh, een speciale gelegenheid, we tippen op 500.000 mensen. Gaat er een enorme operatie worden, extra beveiligingsmaatregelen en zo? Maar de Belgische Defensie is weliswaar uh, klein... maar ze is zeer betrouwbaar en inzetbaar. Het zal wel goed verlopen. Dat zei de Belgische minister van Defensie, de crème... tegen onze verslaggever Joris van Poppel. Komende zondag dus te bekijken vanaf uh, kwart over tien op Nederland 1. En op de radio hebben we reportages na twaalf uur. Hallo.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 we krijgen vandaag opnieuw een schitterende zomerdag. In het noordoosten komt nog eerst wat nevel voor in een enkele wolk, maar die lossen snel op en daarna hebben we overal volop zonneschijn. Temperaturen lopen vanmiddag uiteen van zo'n 21 graden op Tessel tot 25 à 28 graden in het binnenland. Het blijft niet overal zonnig, want later vanmiddag neemt langs de noordkust en in het noordoosten de bewolking waarschijnlijk toe, maar die wolken komen nog niet heel ver het land binnen. De wind waait vandaag uit het noorden tot noordoosten, is nu nog zwak tot matig, windkracht 2 tot 3, en wordt vanmiddag matig windkracht 3 tot 4. Vooral op de stranden zal dat merkbaar zijn. Morgen, zaterdag, krijgen we het dipje van de week, maar het is met recht een heel klein dipje. Het wordt 20 tot 25 graden, dus nog steeds is het warm. Er zijn wel veel meer wolken dan vandaag, maar in de loop van de dag keert de zon terug. En zodra de zon er is, is dat de start van een nieuwe zomerse periode... waarbij vanaf zondag de temperatuur geregeld ook de 30 graden gaat halen. Blijven blijft voorlopig droog en de zon schijnt volop. Jolanda van der Velden bij de ANWB met files in binnen- en buitenland. Ja, een aanrijding op de A7. Den Oever richting Amsterdam. Tussen Hoorn Noord en de afrit Averhoorn 2 kilometer. Daar is de rechte reis ook dicht. En net over de grens op de Duitse A3 richting Oberhausen... is de weg dicht vlak voor Oberhausen. Begon met één aanrijding, daarna nog een, een enkele aanrijdingen. Die weg blijft waarschijnlijk nog wel tot half 9 dicht... meldt de Duitse politie. Er staat ook al een dikke, lang, uh, dikke file van 10 kilometer... met behoorlijk veel vertraging. Verkeer kan het beste omrijden via Nederland... Nijmegen Venlo en dan via de Duitse A 57 rijden. 50 kilometer lopen in deze hitte. Dat is al zwaar. Maar dan zijn er ook nog eens wandelaars die blind zijn. En de Nijmeegse Vierdaagse lopen zonder begeleiding. En verder aandacht voor demonstraties tegen de Spaanse premier Aragoy, zo Zometeen in dit NOS Radio 1 Journaal. Vanaf nu altijd op de hoogte met Vodafone en NRC Next. Met een gratis iPad Mini.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 Premier Rajoy zwijgt in alle talen, maar veel Spanjaarden voor veel Spanjaarden is het te duidelijk. Het is tijd voor hem om te gaan. Al maanden is de regeringspartij verwikkeld in een groot corruptieschandaal. Ook premier Rajoy zou jarenlang duizenden euro's aan zwart geld hebben aangenomen. Honderden demonstranten verzamelden zich gisteren voor het hoofdkantoor van zijn partij om te demonstreren. Correspondent Jessica Verspingen was erbij. Vaya Que es imposible, que es imposible, tropeo. Meneer staat met een koffertje boven zijn hoofd te dansen. es imposible, que es imposible, dentro tu maleta. Es el dinero que hemos robado los españoles a través de ...de las obras públicas sobre sueldos a los miembros del Partido Popular. Hierin zit het geld dat ze van ons gestolen hebben, zegt deze meneer. De zwarte bonussen. Het is een attaché koffer El peor presidente del mundo. Het is de slechtste premier van de wereld. Y no dimitir, creen que dimitir es un hombre ruso. En hij lijkt te denken dat ontslag een Russisch woord is. Er staan een hoop ME-busjes... Het kantoor van de Partij de Populaar wordt helemaal afgeschermd. Daar kun je niet bij Mientras están quitando todo, sin nada. Ellos están todos in de corrupción. Als je ziet wat er allemaal van de Spanjaarden wordt afgepakt op dit moment. Hoe er bezuinigd wordt. indignado. als je dan ziet dat ze één voor één betrokken zijn bij deze corruptiezaak... ja, daarom zijn wij wel heel erg verontwaardigd. De premier zei van de week dat de staat zich niet laat chanteren. De partij blijft ontkennen iets met de zwarte bonussen te maken te hebben. Ja, deze meneer zegt, het is onzin, je wordt niet zomaar gechanteerd. Als je niks verkeerd hebt gedaan, dan ben je niet chantabel. Deze jongen heeft een hele grote envelop op een stokje geplakt. Het staat natuurlijk symbool voor de enveloppen met zwart geld die zijn uitgedeeld. Todo la cúpula está implicada en el caso así que elecciones y Hij zegt: we willen verkiezingen. We willen niet dat Rajoy zomaar vervangen wordt, want ons is wel duidelijk geworden dat de hele top van de partij betrokken is bij de corruptiezaak. En dan is het beter als er gewoon verkiezingen zijn. Dan kunnen we tenminste een nieuwe partij kiezen. Een sobregigante die con las Islas del PP dice, "Pues eso." Hier staat ook een jongen met een hele grote envelop. El problema es que votaron hace 2 años bajo la falsa promesa de prometieron muchas cosas. El probleem is we hebben deze regering wel gekozen, maar die heeft zich aan geen enkele verkiezingsbelofte gehouden. Ik wil commentaar de dat in Alemania un político cualqui, de cualquier tipo de político inmediatamente dimite. En daarna zegt hij, als er een zaak zoals deze zou spelen in bijvoorbeeld Duitsland als een premier daar... Beschuldigd zou worden van grootschalige corruptie, dan zou hij gelijk aftreden of een ontslag aangezegd krijgen. En moment Als een rechter hem naar de gevangenis stuurt, dan moet hij misschien wijken. Maar ook dat gebeurt niet in Spanje. Een reportage was dat van Jessica van Spengen. De Twee keer moesten de renners gisteren de Alp d'Huez op. Het klassement werd overhoop gegooid. ja Met uitzondering dan van de gele drager Chris Froome. En de Nederlanders konden uiteindelijk toch niet imponeren op die Nederlandse Alp. Sebastian Timmerman, goeiemorgen, Sebas. Dag Bert, goedemorgen. In de kranten staan echt indrukwekkende foto's. De, gisteren waren de beelden en jullie verslag al uh, indrukwekkend. Maar er staan echt foto's dat je denkt van hoe komen die wielrenners naar boven. Jij bent ook naar boven gekomen op de motor. Wat heb jij allemaal meegemaakt daar? Ja, een hoop gekte. En uh, gelukkig uh, een hoop uh, gekte in positieve zin. Uh, carnaval trouwens, niet alleen van veel Nederlanders. Maar uh, er waren uh, ja, van, van allerlei soorten nationaliteiten. Heel veel Britten natuurlijk vanwege Christophe. Heel veel Nooren waren er aanwezig. Uh, best wel veel Duitsers. Maar het merendeel was wel Nederlands en die maakte er over het algemeen een heel mooi feestje van. Bocht 7, uh, liet Robert Geesing gisteravond ook nog weten, zorgde echt voor uh, tuterende oren Piep ja. beetje. de oren, dat was echt een ha oranje haag waar je doorheen reed, een heel smal pad. Maar ik moet ook wel zeggen, uh, uh, ik heb ook een flinke klokpartij gezien. Een paar, bochten, uh, uh, ja, een paar bochten eerder was dat, bocht 10 was dat geloof ik. Uh, uh, ik weet ook niet of dat Nederlanders waren, maar daar was echt uh, de drank veel te ver in de mogen uh, geslagen. En uh, uh, ja, dat, dat soort dingen, dat, niet thuis, dat hoort niet thuis bij een, uh, bij een wielerwedstrijd. Dus helaas zijn er ook dat soort dingen. Dat ja, soort, de mensen, supporters mag je het dan niet noemen geloof ik, maar die mensen uh, die gingen gewoon met elkaar op de vuist. Ja, ja geen idee waarom, want ze waren al aan het knokken terwijl wij de bocht doorkwamen. En ik geloof dat Wout Poels het ook uh, had opgemerkt, dat hij later vertelde. En uh, uh, ja, ja, een hoop dames kwamen erbij van allerlei kanten. en uh, Ja, geen idee wat er aan de hand was. Dus <lacht> daar zijn doorgereden. Nou, rumoer op de, op de berg. Laten we het daarop houden. En dan de, de wedstrijd uh, zelf. Uh, de Nederlanders in de achterhoede, die zullen wel volop hebben genoten. Maar ja, Bauke Mollema, Laurens ten Dam, het ging niet lekker. Nee, nee. hele slechte dag... Uh, voor beide. Mollema uh, is ziek, is niet fit. Overigens uh, nog niet bekend of hij vandaag uh, van start gaat. Want ja, daar wordt zelfs aan getwijfeld. Dus dat gaan we in de loop van de ochtend wel, uh, wel horen. Eigenlijk speelt dat al een beetje sinds, uh, sinds de tijdrit, waarin natuurlijk ook al wat plekken verloor. En gisteren uh, uh, duikelde die naar plaats uh, 6 in het algemeen klassement. En het was eigenlijk aan, uh, aan uh, Lars Petter noordhauk De Noor en Robert Geefing te danken dat hij niet verder is gezakt in het klassement. Want die hebben. Echt de hele tweede beklimming van de Alp de West. We hebben erachter gezeten. Uh, bulswerk verricht voor, uh, voor Mollema... En die had echt grote moeite om in het wiel te blijven. Nee, het, uh, het lijkt er toch op dat de tour net een, uh, een kleine week te lang is voor uh, voor Bauke Mollema. Uh, um, ja, en Nienhuis van die die zakte ook weg in het algemeen klassement. Hij staat nu tiende. Moest er aan het begin van de tweede beklimming af. Dus ze zeiden net zelf ook, um, ze zijn een beetje leeg gereden zo tegen het einde van de tour. En dat uh, kwam gisteren kaart naar de oppervlakte. Ja, dat is jammer voor Nederland. Maar Frankrijk had gisteren een fantastische dag natuurlijk. Hè. Het was überhaupt geloof ik wel een een leuke eh, Want er ja. gebeurde van, van alles. Uh, iemand die het eerst door het ijs zakt, uh, nog een keertje uit de bocht vliegt en uiteindelijk wint. Ja, Christophe Rieblon inderdaad. Uh, en, uh, old, een oud een uitgediende uit het Franse wielrennen, won een paar jaar geleden, een etappe in de Pyreneeën. Ja, de Fransen stonden altijd nog, nog altijd op nul, hadden nog geen etappe gewonnen. En dus eindelijk in de achttiende etappe is het raak. En dan ook nog bovenop de -du West. wat niet alleen in Nederland altijd veel uh, uh, toller uh, Losmaken. Maar wat ook in Frankrijk een natuurlijk een hele beroemde naam is vanuit het uh, verleden met het wielrennen. En daarom tussen het was een heel spannend duo met vooral uh, T.J. van Garderen. Uh, die uh, tijdens de tweede beklimming hem echt nog een paar keer flink op de huid za zat. Maar uiteindelijk uh, blijft Riblon een uh, klein minuutje voor en uh, Fran uh, Franse dus inderdaad eindelijk reden tot juichen. Het was een, uh, inderdaad een hele spannende etappe en die afdaling waar zoveel om uh, te doen was... Ja, gelukkig is er niet veel gebeurd. Ja, Riblon ging dan een keer rechtdoor. Het gras in, die kwam, uh, die koos daar de goede bocht vooruit, want daar kwam hij niet in het ravijn. Maar. Ja, ik vond het toch, uh, toch net een stapje te ver. Hoor. Het was heel gevaarlijk, heel link, heel veel hobels in de weg, slecht asfalt. Dat, uh, dat leek, ik vond het toch een stapje te ver. Nou nee. goed, we, we hebben het overleefd, zeggen we dan. We kunnen naar uh, vandaag verder kijken. Overigens, Chris Froome, want daar moeten we het natuurlijk ook nog eventjes over hebben. Daar gebeurde ook nog iets merkwaardigs mee. Behalve dat hij op imponerende wijze toch wel weer wegreed bij Contador en de rest. Uh, had die, was hij toch ook even vergeten te eten? Ja, ja, en hij verliest toch een minuutje op uh, Quintana en uh, Rodriguez. En hij uh, leek inderdaad een klein hongerklopje te hebben. Hij heeft uh, vervolgens Richie Poort naar de ploegleidersauto gestuurd. Die heeft uh, daar stiekem iets gehaald en dat kwam hij vervolgens brengen bij Froome. Maar dat mag niet. Uh, in de laatste, ik dacht, 15 kilometer bergop mag er niet meer worden bevoorraad. En dus uh, krijgt hij een tijdstraf van 20 seconden. Uh, dat krijgt uh, voor, uh, uh, Richie Port trouwens ook. Dan maakt dat voor Froome nog niet zoveel uit. Want er staat 5 minuten en 11 voor... Op Alberto Contador. Dus uh, trek daar 20 seconden van af, dan, uh, dan kom je net onder de vijf minuten uit. Dus dan kan hij nog wel eens een pakje stiekem, uh, paar keer stiekem uh, wat eten halen. Ja, precies. En maar goed, de volgende keer moet hij gewoon wat beter opletten en eerder gaan ja, eten. Ja, je ziet wel inderdaad, uh, ook hij maakt zijn foutjes. Dat hebben we natuurlijk al gezien in die waaierrit. rit. We zagen het gisteren weer. Ja, nou, als dat alles is. Sebas, so, uh, dankjewel en weer uh, veel plezier vandaag, want uh, jullie krijgen weer een aantal behoorlijke dames en heren, voor de boeg. Berg ja, heb ik het dan over. Ja, zeker. Dankjewel. Wij gaan het in Nederland hebben over de Nijmeegse Vierdaagse. Die Vierdaagse uitlopen, dat is al een uitdaging. Maar voor sommige deelnemers is het dubbel lastig. Ze zijn namelijk blind of slechtziend. Verslaggever Paul Sanders liep een stukje mee met Marcel Kremers. Hij loopt 50 kilometer per dag zonder begeleiding. <totstukken> uh, met mijn oog zie ik niks. Met mijn rechteroog mis ik bovenin een klein stukje van mijn gezichtsveld. En met het restant in mijn rechteroog haal ik dan een scherpte van rond de 5%. Nou moet u als slechtziende natuurlijk ook vertrouwen op andere zintuigen. Bijvoorbeeld op uw gehoor. En als we nu over dit stukje lopen, ontzettend veel lawaai, heel veel mensen, muziek. Is dat moeilijk? Uh, ja, nou, je hoort het natuurlijk wel. En het, uh, het, het, je, heel soms schrik je er ook wel een beetje van als het een beetje onverwachts komt. Maar ik kan op zich die concentratie wel redelijk vasthouden op uh, dat beetje zicht wat ik heb. Uh, dus. uh. En als u dan al die kilometers loopt, hoe, hoe reageren de andere wandelaars op u? Uh, nou, vooral s'nachts, morgens vroeg uh, loop ik met mijn herkenningsstok. En uh, dat, dat levert eigenlijk wel... Uh, wel, wel aardige reacties op. Dan hebben we natuurlijk ook nog de volgende uitdaging namelijk de route vinden. Is dat moeilijk? Uh, nou ja, de Vierdaagse is zo'n massaal evenement. Uh, eigenlijk kun je gewoon de meute volgen maar wat wel heel erg uh, voor mij heel erg handig is. Ik heb de route op uh, gps uh, en die, ik heb een vrij gps met een vrij groot scherm en daar kan ik nog een beetje op kijken of ik op de route zit. Nou draaien wij rechts richting de wetren, de finish van dag drie. En we zien toch ook een hoop verkeersobstakels. We zien paaltjes, we zien een stoepje, die komt er nu aan. We zien ook uh, vluchtheuvels en dat soort dingen. Zijn dat lastige objecten? Ja, ze zijn best lastig, want omdat er heel veel mensen voor je lopen... zie je ze niet snel aankomen. Dus ik, krijg, de, en ik, ja, ik zie ze sowieso laat aankomen vanwege mijn zicht. Maar soms ja, dan, dan, dan, uh, opent zich de massa en dan staat er in één keer een obstakel. Het vergt wel wat snellere reactie, uh, snelle reactievermogen. Ja. Bent u ook wel eens te laat geweest? Uh, ik heb, ben wel bijna te laat geweest. Uh, op dag één uh, zag ik uh, iedereen keurig naar de rechterkant van de weg gaan. En ik dacht, hé, hey, wat lekker. Ik heb wat ruimte om te lopen. totdat iemand op een gegeven moment heel hard tegen mij riep. hek! <laughs> Applaus ik van de mensen langs de kant. We lopen bijna onder de boog door de rode boog die aangeeft dat u er bent. Het einde van dag drie. Hoe ging het eigenlijk? Het was een hele leuke dag. Vooral omdat ik lekker mijn eigen tempo heb kunnen lopen. En het was lekker weer. Uh, leuke mensen. Uh, ik, heb, ik heb een topdag gehad. Ja, maar iedereen was toch zo bang voor die Zeven heuvelen weg? Uh, ja, maar die is gewoon leuk om te lopen. Het ziet er mooi uit. Uh, lekker heuveltje, heuveltje op, heuveltje af. Je voelt het in je benen. Maar hij is, hij is gewoon leuk. U zegt het ziet er mooi uit. Dus u krijgt er wel iets van ja, mee. Van die omgeving. Je, je, je loopt heel mooi uh, ook onder, onder, onder bomen door. Je ziet dan toch de, de, de overgang van schaduw naar licht. En dat, dat soort dingen. Je ziet ook dat het groen is en zo. Dus je krijgt wel wat mee. Ik, bedoel, ik, kan, de, ik kan de blaadjes aan de boom absoluut niet tellen. Maar ik weet wel dat het bomen zijn met takken en blaadjes eraan. En u ruikt natuurlijk ook het bos. Uh, ja, maar op de 7e ik ook ik meer de fituurtenten, geloof ik. Een hele bijzondere prestatie van Marcel Kremers. Bijdrage was van Paul Sanders. Jolanda van de Velde met de files ook net over de grens. Net over de grens ook, ja. Ik begin even met de files dichter bij huis. eerst. Ja, ja. Op de A5 Hoofddorp richting Haarlem. Tussen de knopen de De Hoek en Raasdorp drie kilometer. Rechte rijstrook is dicht door bergingswerkzaamheden. Op de A7 Den Oever richting Amsterdam was een aanrijding. Bij de Alfred Averhoorn nog twee kilometer. Daar zijn de rijstroken weer vrij. Bij Rotterdam op de A15 Europoort Rotterdam. Tussen Spijkenisse en de Botlektunnel... zijn twee rijstroken dicht na een aanrijding... Er staat nu zo'n 4 kilometer file. En net over de grens is de A3 dicht richting Oberhausen. Verkeer op weg naar Duitsland kan beter omrijden via Nijmegen-Venlo... over de A73 en de A77 en dan de Duitse A57 volgen. Boom. De veroordeling van de Russische oppositieleider Navalny... heeft wereldwijd tot veel verontwaardiging geleid. Hoe er in Rusland wordt gereageerd is moeilijker na te gaan. Er waren gisteravond wel wat demonstraties, hoorden we David-Jan Godfoy al over. Maar we gaan erover praten met de van oorsprong Russische documentairemaakster Masha Novikova. Net terug van een bezoek aan haar vaderland. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u het proces een beetje gevolgd? Ja, natuurlijk. Ik heb ook op internet uh, gezien de rechtszaak uh, gedurende maanden. En, uh, ja. en gisteren natuurlijk was het toch wel schokkend nieuws. Was het schokkend? Was het niet verwacht? Nou, we hadden het wel verwacht aan de ene kant... maar toch was er wel hoop dat, dat, dat er iets gaat gebeuren... dat het niet zo, niet zo ver gaat. Dat ze dan gewoon ook in de rechtszaak die mannen werden afgevoerd. En, ja. Nou ja, omdat ik ook van onze correspondent... He, ik noemde hem net al, Davis Jan Godva, begrijp dat mm -hmm. eigenlijk de uitkomst van dit soort processen... Ja, de strafmaat dan niet, maar wel de uitkomst vaststaat. Ja, dat, dat, is, dat is wel zo. Dat, natuurlijk nee, natuurlijk wel. Maar toch heb je altijd hoop dat er, uh, dat er wel iets gaat gebeuren. Ook omdat hij de kandidaat was voor de burgemeester van Moskou. Ja, maar misschien juist daarom willen ze hem Ik wel misschien. veroordeeld krijgen... Ja, ja, dat is wel logisch, maar toch, je hebt er wel altijd hoop. Je dat blijft hopen. het la laatste wat in Rusland <laughs> is. Ja, als de hoop weg is in Rusland, dan is alles weg, uh, zeggen ze wel eens. Ja, maar, hadden ja. we wel hoop ook dat er miljoen mensen op straat komen... en niet vijfduizend uh, of twintigduizend. Dus je blijft wel elke dag hopen. Ja, uh, dat viel dus een beetje tegen gisteravond. Ja, ja. Meer verwacht? Het, uh, het is altijd meer verwacht. Want zodra er mens, mensen komen met uh, 20.000 of 50.000, ik ben zelf vaak deze demonstraties geweest en het lijkt heel erg gezellig en heel veel mensen, maar uh, zolang er geen miljoen op straat uh, is, uh, is het uh, toch wel zinloos. Ja. Via, het zinloos. Via Facebook heeft u uh, veel contact hè, met uh, ook mensen ja. van de, de oppositie. Wat is de stemming daar? Nou, heel erg deprimerend eigenlijk, heel erg... Uh ja, triest is dat allemaal. Mensen zijn wel zeker van uh, gisteravond en vannacht op straat geweest... en dat beschrijven ze nu, heb ik het net nog uh, gelezen. Maar toch, uh, ja, de mensen zeggen dan... las ik net uh, uh, ook een vrouw van oppositieleider, uh, die schrijft... ik heb mijn broer weer ontmoet op de demonstratie. Lijkt dat het elke keer op, uh, ontmoet ik mijn broer. En de andere zegt, nou, binnenkort ontmoeten we elkaar in de gevangenis... Ja, um, want ik begreep namelijk dat. Ja, de oppositie is ook niet één geheel, hè? Dat, dat hij ook niet bij iedereen even goed lag, Navalny. Ja, natuurlijk. Ik ben ook geen fan zeg maar, van Navalny... Maar als er verkiezingen zouden zijn waar hij een van de kandidaten va was. zou ik toch wel op hem kiezen, liever dan op Poetin of zo. Ja, wat, wat, wat, wat is de weerstand? Ik bedoel, u, u stemt dan wel op hem als hij kandidaat zou zijn. Ja. Maar welke weerstand roept hij dan op? Uh, nou ja, hij is, hij is wel absolute uh, oppositieleider. En, uh, maar hij heeft wel wat nationalistische neigingen die mij uh, tegenspreken, zeg maar. Hij is van de afdeling Rusland uh, eerst uh, heel erg nationalistisch. Mm, niet heel erg nationalistisch. Dat heeft hij ook wel geleerd in de tijd. Dat is nu veel minder dan het in het begin was. Toen hij beschuldigd was nog een paar jaar geleden in nationalisme. Nu is het veel zachter. Die uitspraken zijn niet meer zo hard uh, daarover. Maar in het geval, hij is echt wel anti-Putin-oppositieleider. Uh, ja, maar ik begrijp ook dat hij het wel eens aan de stok heeft gehad... met een van die andere oppositieleiders, Kasparov, uh, de schaker. Nou ja, ik, ik, uh, ik weet wel dat Kasparov zelfs zijn wachtlijvers leid, uh, aan hem heeft uh, geleend. Dus ik denk niet dat het dan... Uh... <laughs> Oké, okay, dat is allemaal bijgelijk. Maar <laughs> kan, kan, de, kan de oppositie eigenlijk uh, zonder Navalny? Ja, dan komt wel weer een nieuwe. Natuurlijk, Navalny is ook zo twee jaar geleden uit, uh, uit Niks uh, naar boven gekomen. Er staat als dat wel een weer een, een nieuwe op, zegt u eigenlijk. Ja, er komen wel nieuwe. Jonge, jonge mensen zijn uh, steeds meer en meer anti-Putin. En er komt wel in vijf jaar... Denk ik wel dat. Uh, dat kom. Kijk, nou ja, ja ik, ik hoor dat wel, uh, wel vaker dat er veel mensen anti-Poetin zijn. En, uh, maar soms ja. denk ik, is dat niet gewoon een beetje de wens van met name het, het, het, het Westen? En dat het nog steeds een hele kleine groep is? Het is niet zo'n kleine groep. Er is misschien uh, een kleine groep is uh, die uh, actief is. Maar uh, verder zijn. Toch wel meerderheid, denk ik, is nu wel tegen Poetin. Het gaat niet alleen over Poetin als figuur, het gaat over het systeem, over corruptie. Enorme ja. corruptie rond Poetin en zijn vrienden. En, uh, ja, maar wanneer komt dat dan een keer uh, aan de oppervlakte? Maffië. Ja, het groeit langzaam. Maar uh, twee jaar geleden hadden wij ook gehoopt dat er wel iets gaat, uh, ging gebeuren, toen, net voor de verkiezingen. Toen was het, uh, is het toch wel misgegaan. Nu uh, hoorde ik net in Rusland heel veel verwachtingen. Uh, dat er na de Olympische Spelen. meteen iets gaat gebeuren. Die Winterspelen? Maar, uh, ja, die in Sochi. En, en, en, en, en waarom, dan, waarom dan dan? Omdat er dan uh, al die diefstalen zouden. Uh, duidelijk. Op, ja, duidelijk. zou duidelijk zijn hoeveel was gestolen. Nu, dat weet je allemaal uh, stilletjes. Maar mensen ja. hopen dat er dan. Daarna wel duidelijk zal zijn dat, uh, dat er po door Poetin en zijn vrienden zoveel geld is gestolen en uh, dat het allemaal niet werkt. Maar ik moet zeggen, ja, de mensen zijn best passief. Ja. Ze denken nog steeds dat er vanzelf iets gaat gebeuren. Dat er dan met uh, olie, gas, uh, dollarkoers, weet ik veel, van economische redenen komen die dan zelf dit regime zouden... Uh, breken. Ja, um, maar goed, uh, dat uh, moeten we afwachten, want uh, die Olympische Spelen zijn uh, volgend jaar. We spraken nee. even met elkaar naar aanleiding van de veroordeling van Navalny. Ik dank u wel voor het uh, gesprek. En wilt u meer lezen over de veroordeling en überhaupt over de situatie in Rusland? Houd dan onze site in de gaten www.nos.nl ja. On my left, got a handle of finesse and no stress would be best, yeah. Vanessa's all just for the best, in which case I'll replace baby girl with the next child. I never gave up on you, you never gave up on me, but time turned tricks and did no favors to win. Look at the time retired, tried to blind our eyes, but they'll never catch us cause we acclimatized. No, our demise is not finalized, cause the sign is now, I feel the time is right. So you say yeah. Babysitter, circus, everything gonna be alright. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Zoals maar net, boot. De strenge visquota die helpen echt. Dat meldt de Volkskrant vanmorgen. De vis doet het onverwachts goed. Ook in de Nederlandse wateren. Zo zijn er nu bijvoorbeeld in de Noordzee... weer net zoveel scholen als in 1957. Doe maar. Mm. Te dank aan het strenge Europese beleid... en de duurzame visvangst. Volgens onderzoekers moeten de quota blijven gelden... totdat de visstand weer op peil is. Overbevissing behoort grotendeels tot het verleden. Maar nu moet de natuur de kans krijgen... om zich echt te herstellen. Het tijdschrift Boston Magazine... toont nieuwe foto's van Dzoghar Tjarnaev. De man die wordt verdacht van het plegen van aanslagen... op de marathon van Boston. Daarbij kwamen drie om het leven en raakte 260 mensen gewond. De foto's komen van politiefotograaf Sean Murphy. Hij gaf de foto's aan Boston Magazine uit protest... tegen het blad Rolling Stone. Rolling Stone besloot eerder een jeugdfoto van Tsjanaev... op de cover te zetten. Het is een glamourfoto waarin Tsjanaev staat afgebeeld als popster... Murphy, de fotograaf, is bang dat de Rolling Stone foto... mensen met problemen ertoe kan aanzetten om iets vergelijkbaars te doen... zodat ze ook op de voorkant van Rolling Stone komen. Murphy's foto's tonen een heel ander gezicht van Charnayev. Ze zijn genomen op de dag van de arrestatie. Boston Magazine noemt ze de real face of terror. Op een van de foto's is te zien hoe Tjarnaev met bloedvegen op zijn gezicht... en kleren tevoorschijn komt uit zijn schuilplaats. Op andere foto's heeft hij een rode stip op zijn gezicht. door het laserlicht van het wapen waarmee een agent hem onder schot houdt. Hulpdiensten waarschuwen in de Telegraaf voor een chaotisch verkeersweekend. Ja, gaat weer veel vakantieverkeer de weg op natuurlijk. En het wordt bloedheet. Vakantiegangers in Zuid-Frankrijk, Spanje en Portugal moeten zelfs rekening houden met temperaturen die kunnen oplopen tot 40 graden. ANWB verwacht lange files bij alle grote tunnels... in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Frankrijk. Automobilisten wordt geadviseerd om voldoende water mee te nemen. Want de wachttijd kan oplopen tot een paar uur. En de Duitse politie waarschuwt Nederlanders... dat het Duitse wegdek belabberd kan zijn. Door de hitte smelt het asfalt, waardoor er veel gaten zijn ontstaan. En kent u Johannes nog, of beter gezegd Johanna? De bultrug stierf vorig jaar op de razende bol bij Tessel? De AD meldt nu dat haar kadaver heel wat heeft opgebracht. Walvis levert Dood, een jaar lang genoeg stroom op voor vijf Nederlandse gezinnen. Drie containers vol met zo'n 16.000 kilo bultrugvlees... werd verwerkt tot diermeel en diervet. Het meel ging naar een energiebedrijf dat het als biomassa opstookte. Het vet ging naar de... De petrochemische industrie. Directeur van Sea Shepherd zegt in de krant dat het idee van een kringloop walvis mooi is, maar dat er wel een gevaar aan kleeft. Walvis moet niet worden gezien als blauwe stroom, want dat zou in tijden van energiegebrek grote gevolgen kunnen hebben voor de walvisjacht. De belangrijkste wielerwedstrijd ter wereld. Als je kijkt naar de lichaamstaal van Bouw de mondwagen bij de over de tong een beetje naar buiten. 3,500 kilometer dwars door Frankrijk. Ja, het is echt een enorme gevaarlijke afdaling hoor.